Zeven uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Oplossing SNS-Reaal lijkt aanstaande. Metaalfondsen verlagen de pensioenen en herdenking 60 jaar watersnoodramp. Minister Dijsselbloem van Financiën geeft straks om half negen een persconferentie. Ook de directeur Toezicht van de Nederlandse Bank is daarbij. Het onderwerp van die persconferentie is niet bekendgemaakt... maar verwacht wordt dat ze nieuws over SNS Reaal te melden hebben. Gisteren werd bekend dat de Britse investeringsmaatschappij... CVC Capital Investments bereid is met een paar kleine partijen... bijna 2 miljard euro in SNS Reaal te steken. De pensioenfondsen in de metaal gaan de pensioen in april fors verlagen. PMT Metaal verlaagt ze met 6,3 procent en PME met 5,1 procent... Samen hebben ze zo'n 350.000 gepensioneerden... en die leveren volgens de fondsen zo'n 20 euro per maand in. Mensen met een prepensioen raken zo'n 75 euro per maand kwijt. Ook het ambtenarenfonds ABP gaat definitief korten. Het fonds verlaagt de pensioenen dit jaar met een half procent... en sluit ook voor volgend jaar een verlaging niet uit. Zorg en welzijn en het pensioenfonds voor de bouw... hoeven de pensioenen niet te verlagen. Fondsen moeten voor 1 maart bekendmaken... of en met hoeveel ze de pensioenen verlagen. Bij een explosie bij een wolkenkrabber in Mexico stad zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 20 doden. Meer dan 100 mensen raakten gewond en onder het puin zouden ook nog mensen liggen. In het gebouw zit het hoofdkantoor van het Mexicaanse staatsoliebedrijf, Pemex. Drie verdiepingen van het gebouw raakten beschadigd. En de vrees bestaat dat het hele pand is ontwricht. De toren waar duizenden mensen werken is ontruimd. De oorzaak van de explosie is volgens Pemex niet duidelijk. Eerder zei het bedrijf dat er een probleem was met de elektriciteitsvoorziening. De vakbond van petroleumarbeiders in Mexico zegt dat de oorzaak gezocht moet worden bij achterstallig onderhoud. Maar er wordt ook gespeculeerd over een aanslag. Minister Schultz en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur laten de Tweede Kamer voor 1 april weten hoe ze orde op zaken stellen op hun ministerie. De Kamer reis maatregelen, nu blijkt dat ambtenaren een besluit van Schultz niet hebben uitgevoerd om een kritisch rapport over ProRail, over ProRail naar de Kamer te sturen. De bewindslieden denken aan onder meer disciplinaire maatregelen en politieke sensitiviteitstrainingen voor de ambtenaren gaf begin september opdracht het rapport naar de Kamer te sturen. Ambtenaren vonden het beter het stuk achter te houden... maar vertelde schulds daar niks van. In het nieuwe kabinet kreeg Mansveld het openbaar vervoer onder haar hoede... en zij kreeg niet eens te horen dat het rapport bestond. De bewindslieden kunnen leven met een PVV-motie... waarin staat dat ze orde op zaken moeten stellen. Voorwaarde is wel dat die motie niet wordt uitgelegd zoals de SP doet... namelijk dat die motie hen in feite onder curatelen stelt. Op verschillende plaatsen in Zuidwest-Nederland wordt vandaag de watersnoodramp van 1953 herdacht. Vannacht precies 60 jaar geleden braken de dijken en liepen grote delen van Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant onder water. Meer dan 1.800 mensen verdronken en 100.000 mensen raakten dakloos. Onder andere commissaris van de koningin Pijs houdt een toespraak in Ouwerkerk. en er worden ook kransen gelegd. De Zuid-Hollandse commissaris Fransen legt een krans op de rampenbegraafplaats in Oude Tongen. Het dorp waar de meeste doden vielen, 305. Twee personeelsleden van Transavia zijn vannacht tijdens de landing op Schiphol onwel geworden. Toen het vliegtuig aan de grond stond, meldden ook vier passagiers dat ze zich niet goed voelden. En na een kort onderzoek konden de passagiers en de personeelsleden naar huis. Ze zaten achter in het vliegtuig waar een penetrante geur ging. Het toestel kwam uit Alicante. En Transavia onderzoekt nog wat de oorzaak van de stank was. De Amerikaanse Senaat heeft een wet goedgekeurd die het schuldenplafond tijdelijk opheft. Het voorstel werd vorige week al in het Huis van Afgevaardigden aangenomen. Deze maand wordt het huidige schuldenplafond van bijna 16.500 miljard dollar bereikt. De Amerikaanse overheid kan nu doorgaan met lenen tot halverwege mei. Een nieuw plafond is nog niet vastgesteld. Het hoge dodentaal van de brand in de Braziliaanse nachtclub is het gevolg van het zeer brandbare schuim dat op het plafond en de wanden van de disco zat, blijkt uit onderzoek van de politie. Door het brandende isolatieschuim stond de nachtclub binnen een paar minuten vol dikke giftige rook. Bij de brand vielen 235 doden. Veel mensen die in het ziekenhuis werden opgenomen hebben een chemische longontsteking. In de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker... speelt Ajax thuis tegen AZ en Perk Zwolle thuis tegen PSV. Dat bleek uit de loting na afloop van de laatste kwartfinale... die werd gewonnen door Ajax. De Amsterdammers versloegen Vitesse met 4-0. De halve bekerfinales zijn over vier weken. Dan nog weer bewolkt een periode met regen. In het noorden meer droge momenten. De wind waait geleidelijk naar het noordwesten en neemt af. En het wordt een graad of zeven. Morgen in de ochtend nog op veel plaatsen droog. Maar in de middag regen en natte sneeuwbuien. Het wordt morgen een graad of zes. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over zeven. Mocht u net wakker zijn geworden en de radio hebben aangezet... dan heeft u misschien het nieuws gemist dat er zo dadelijk een persconferentie zal zijn... van uh, minister Dijsselbloem van Financiën en van de Nederlandse Bank. Ja, die zal naar alle waarschijnlijkheid gaan over SNS, vermoeden wij zomaar. Uh, over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. We gaan naar economieverslaggever André Meijner. Maar André, dat moet toch gaan over SNS, lijkt mij. Ja, dan kan niet anders dan over SNS-bank gaan natuurlijk. En de oplossing die voor de bank is bedacht. In de voorbije maanden is natuurlijk uitvoerig gesproken over allerlei mogelijke scenario's. Is er geduwd en getrokken, onderhandeld over de prijs. En wat je nu met elkaar uh, zult zien, is dat het, uh, ja, een, een oplossing is bedacht. Maar ja welke kant het opwaait is niet helemaal duidelijk nog. Er waren natuurlijk de voorbije dagen de verhalen over de investeerde CVC... die een, voor 2 miljard euro bereid was om in de bank te gaan steken. Uh -huh. Maar ja, er zitten ook een hoop haken en ogen aan zo'n verhaal. En uiteindelijk moeten de minister van Financiën en de Nederlandse Bank... daarvoor toestemming en instemming geven. En het is nog onduidelijk welk kant het palletje nu opvalt. Gaat het nu richting de kant van CVC, capital partners... investeerders die de bank overnemen... al niet met een constructie van een bad bank... Of zegt uiteindelijk de Nederlandse Bank, minister van Financiën... het is voor ons uh, onvoldoende, we zijn niet akkoord met deze constructie... en uh, wij nemen de bank over, dus nationalisatie. Ja, ja, precies. Dan zou het om de nationalisatie gaan van SNS. En jij hebt het al even over een badbank, want dat struikelblok... is die verliesleidende vastgoedportefeuille van de bank. En vertel daar nog eens over. Nou, dat is natuurlijk een grote bloed in het hele verhaal. Uh, op zich draaien de bank heeft zeker van SNS een uh, reaal op zich prima. Er wordt winst gemaakt. Uh, het is geen gemakkelijke tijd... maar de bank draait wel normaal... Maar dat grote verlies, de miljardenverliezen zitten met name aan de kant van het vastgoed. Daar heeft SNS zich diep in de schulden in de problemen gestoken. En het probleem wordt alleen maar groter. Ik liet ook afgelopen maandag nog weten in een persconferentie, of in een persbericht. Dat de verliezen die er waren alleen nog maar in de toekomst zullen oplopen. Ja, daar wordt natuurlijk zwaar over onderhandeld. En de bedoeling was om die verlies later, de vastgoedportefeuille, die eigenlijk de banken en verzekeraar mee onderuit trekt, om die apart te parkeren in een zogenaamde bad bank, een soort afvalbank. Eh, waardoor de bank en verzekeraar geen last meer hebben van die oplopende verlies aan die kant. Maar die moet gefinancierd worden, er moet de verlies opgenomen worden, dat kost geld met andere woorden. Uh, maar dat zou een oplossing kunnen zijn voor SNS. Okay. En dan is het afhankelijk van wat zijn private partijen bereid om in die bank te steken, die bedbank te steken. Wat zijn private partijen bereid om te geven voor de rest van de bank. En in hoeverre komt de Nederlandse Staten om de hoek kijken, want die zitten natuurlijk ook voor, nou pak een beetje zo'n 800 miljoen euro nog in SNS. Oké, okay, ja. Yeah. Ja. Dus ja, die wil natuurlijk geld niet kwijt zijn. Uh, de Nederlandse staat zou ook nog misschien over de brug moeten komen met financiering of garantstellingen. En daar is het uh, geduwen en de voorbij uh, dagen en weken over geweest. Wie geeft wat, wat en hoeveel? Betalen we een deel of betalen we alles? Uh, en ja, dan is eigenlijk de vraag natuurlijk wat nu vanmiddag of zometeen gaat gebeuren. Uh, is de staat bereid om veel te geven of niks te geven? En is er onrust rond die bank op dit moment, André? Want er wordt nu redelijk snel gehandeld, hè? zo lijkt het. Ja, maar de tijd kost geld. Hoe langer je wacht, zeg maar, des te meer geld kost het ook. En je weet ook wel, dit sleept al zoveel maanden aan. Een oplossing lijkt nabij. Uh, of in ieder geval een, een, een, iets moet eruit komen. Ja. En naarmate dat langer duurt, worden mensen ook onzeker. De markt wordt onzeker, de koers zag je onderuit glijden. En tegelijkertijd zijn mensen die bijvoorbeeld rekening houden zijn bij SNS. die zijn wel gerustgesteld door de verzekering. dat al hun spaargeld tot 100.000 euro gegarandeerd is. dat meneer de Staat deze bank niet zal laten omvallen. En tegelijkertijd, als jij bankier bij zo'n bank. en dat blijft onzeker en onrustig. dan zit je ook niet echt op je gemak. Dan nee. denk je, ja, ik krijg dat geld wel terug, dat weet ik wel, maar toch. Mm -hmm. Nou, om te voorkomen dat dat. ...uitloopt op iets wat mensen zeggen... ...nou ja, ik, ik ga weg bij die bank. Bankrun, dat ja. Dan, ja. Ja, daar moet je altijd ten alle prijs voor zijn. Goed. Nou, André, dank voor je snelle reactie alvast hier op de zender. Um, wij blijven bellen uiteraard met het ministerie van Financiën... ...en met onze bronnen en uh, hopen u... Uh, nou zo snel mogelijk bij te kunnen praten verder. Over wat er gaat komen, daar op het ministerie van Financiën. In ieder geval dus een persconferentie om half negen. En eh, het ministerie heeft al bekendgemaakt via het persbericht. dat er om kwart over acht ook al meer bekendgemaakt zal worden. op de site van de Rijksoverheid. Blijft u luisteren. Dan moet ik maar even naar iets anders. Een ander hoofdpijndossier, zullen we het zomaar noemen. Staatssecretaris Mansveld en minister Schults van Infrastructuur en Milieu zijn met de schrik vrijgekomen. Een belangrijk rapport over de veiligheid op het spoor lag maanden in een bureau la. Met excuses en belofte tot wetenschap nam de Tweede Kamer genoegen. Een kleine impressie. Deze gang van zaken is voor mijn fractie onacceptabel. Voorzitter, de staatssecretaris doet in haar brief van gisteren... een zwakke poging tot een excuus. Dat volstaat absoluut niet. Het stof ligt hier ondertussen, denk ik, een meter dik. En als ik de staatssecretaris was, dan zou ik daar doorheen kruipen, waar iedereen bij was. Ik ben politiek verantwoordelijk. Ik vind dat dit alles op deze wijze niet had mogen gebeuren. En ik bied u dan ook mijn excuses aan. De chaos op het ministerie lijkt nu groter te worden... dan de chaos op het spoor. En dat is schrikbarend. Uh, ik dacht dat het weg was. En staatssecretaris natuurlijk niet over een rapport hoort... Uh, waarvan, iedereen ook, uh, waarvan een deel van de organisatie ook denkt dat het weg is. Hè. Dus ik denk dat het weg is, zo hoef ik haar ook niet uh, te informeren... dat er misschien een rapport is wat niet weg is. Dus uh, ja, nogmaals... Um... Het is uh, al een lang debat, uh, we hebben veel met elkaar gewisseld... en ik kom eigenlijk tot de conclusie dat dit toch een beetje... het departement van de zwarte gaten is. De staatssecretaris heeft een onthutsend beeld geschetst... van de grote chaos op het ministerie... En daarom ook de motie die de, deze twee bewindspersonen in feite onder curatelen stelt. En we geven ze tot 1 april de tijd om orde op zaken te brengen. Ja, verder hoorden we Schultzen en Mansveld nog zeggen... dit kan niet, dit is onmogelijk, dit is niet te tolereren, het mag niet meer voorkomen. Het heeft al met al het hele debat acht uur geduurd. We gaan naar Joost Vullings, die heeft het gevolgd. Joost, goedemorgen. Ja, goedemorgen Lara. Waarom heeft dat acht uur geduurd? Ja, dat is een goede vraag, want van tevoren stond het verloop van het debat eigenlijk wel vast. Nou, de Kamer is dan kritisch, staatssecretaris zegt sorry. Nou, dan had ze de dag van tevoren laten blijken daar geen problemen mee te hebben. En dan gaan we over tot de orde van de dag. Maar ja, de Kamer wilde terecht weten hoe dit nou precies is gegaan met het belangrijke rapport. En waarin staat dat de manier van aanbesteden van proRail kan leiden tot vertraging en zelfs ongeluk op het spoor. Ja, en dat, dat rapport bereikte pas de Kamer nadat de journalist navraag ging doen. Ja, en toen moesten er tijdlijnen geleverd worden en dat leidde tot meerdere de minister werd erbij geroepen, die moest van elders komen. En toen stond er, ontstond er even zo'n zo rare fase in het debat dat iedereen rond die interruptiemicrofoon liep als, als, we zeggen, als hongerige wolven... en die toch een beetje bloed begonnen te ruiken. Dan, maar uiteindelijk liep het toch allemaal wel weer goed af. Vooral omdat de minister Schultze toch wel duidelijk kon maken... dat er op ambtelijk niveau allemaal heel veel dingen mis waren gegaan. Maar dat rekende de Kamer uiteindelijk de, de, de bewindslieden niet aan. En dus met de toezegging fout als deze in de toekomst te voorkomen... konden de twee bewindslieden gerust naar huis. Oké, okay. Weet jij inmiddels hoe het mis is gegaan met dat rapport van de inspectie? Ja, dat is dan wel weer zo aardig van zo'n tijdlijn... want dan, ja, dan leer je hoe dat gaat op zo'n ministerie. Dat, dat, dat rapport van uh, Landen uh, afgelopen zomer uh, op het bureau van minister Schultz... zij was toen uh, verantwoordelijk, zij zat ook al in Rutte 1 in het kabinet. Mm -hmm. Ze las het, ze dacht, dit moet naar de Kamer, zet er een paraaf op. En, en zij denkt dat het dan allemaal goed komt. Maar vervolgens gingen twee beleidsafdelingen ook nog eens even naar het rapport kijken. En die kregen ruzie. En de ene zei, dit rapport moet naar de Kamer. En de andere zei, dat doen we niet op zich mag je dat als beleidsafdeling vinden... maar dan moet je dat wel met de minister overleggen. En dat gebeurde niet. En de uitkomst van die ruzie was... dat het rapport gewoon in een bureau laat bleef liggen. Ja, en dat is natuurlijk echt ongehoord als dat gebeurt. <coughs> Excuus op ambtelijk niveau... Ja, toen kwam daar staatssecretaris Mansveld. En die was verantwoordelijk uh, uiteindelijk voor het spoor geworden. En die kende dat rapport helemaal niet. Totdat nee. de journalist ging, ging graven. Ja, dat is buitengewoon pijnlijk allemaal. Ja, het was voor haar ook moeilijk te achterhalen hoe het precies zat. Hè? Want op een gegeven moment werd het pas duidelijk... dat ze het afgelopen vrijdag allemaal voor haar ook duidelijk is geworden. Jij zegt... Um... Ja, je, je hoorde net aan, aan die uitspraak van, van Schultz. Dat ja? was een beetje warrig. Maar dat ze eigenlijk zeggen. ja, weg is weg. Hè? Dat denk je dan. Ik ja, heb het ja. weggestuurd. Maar weg bleek niet weg. Ja, nee. Dat is uh, toch ingewikkeld in een ministerie dat ook nog eens overwegen gaat. En er zijn er geen politieke gevolgen dus <tie> uiteindelijk? Nee, nee, maar ik denk wel dat een aantal ambtenaren... een bijzondere nare nacht hebben gehad. En wellicht nog een hoop nare nachten tegemoet gaan. Want er werd wel in het debat gesproken over disciplinaire maatregelen. Want ja, het is natuurlijk wel ongehoord als ambtenaren dit doen. Dit, dit druist echt tegen alles in. En... Uh, en, en er wordt ook met de wet gesproken... want er moet misschien meer aandacht zijn voor politieke sensitiviteitstraining. Ja, die bestaan ja, op ik. het ministerie, maar okay. deze casus moet erbij. Wat ik is dat, politieke Schilds, sensitiviteitstraining? Dat, dat je dus je politieke antenne als ambtenaar leert ontwikkelen. Van dit, wat nu op mijn bureau ligt, dat zou wel eens hè, voor ophef kunnen zorgen. Dit is politiek belangrijk. En daar moet je dus de minister altijd over informeren. Dus daar moet je een, een gevoel voor uh, zien te ontwikkelen. Ik hoorde ook minister Schiltz over het woord, had ik nog nooit van gehoord, een safe. Praten. Mm -hmm. Dat is dan een Engels woord. Het is dus niet een soort zever in de keuken. En dat houdt in dus bijvoorbeeld dat ze uh, <lacht> ja, zeiden... misschien moeten we wel de regel maken dat de rapporten die bij ons binnenkomen... van inspecties standaard binnen zes weken bijvoorbeeld naar de Kamer worden gestuurd. Nou, dat soort processen dat gaan ze nu allemaal uh, bekijken. Nou, om te voorkomen dat het weer gebeurt. Dankjewel, Joost Vullings. 60 jaar geleden was het, de Watersnoodramp. In Zeeland werd daar de hele nacht bij stilgestaan. Hoort u zo dadelijk meer over. Eerst Verkeersinformatie? Nou, dat kunnen heel kort zijn. Het is heel rustig op de weg... Geen files, rij voorzichtig. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Veel gepensioneerden hebben al gehoord dat hun pensioen per eh, april omlaag gaat. Nou, vandaag maken de grotere pensioenfondsen bekend hoeveel er dan afgaat. Pensioenfonds Metaal en Techniek is zo'n fonds dat gaat korten. Dat kan voor hun leden zo ongeveer twee tientjes per maand schelen. Voor mensen met een vroeg pensioen zelfs 75 euro per maand. Verslaggever Gert Dennekamp sprak met Guus Wouters. Hij is directeur van het pensioenfonds PMT. De verlaging van de pensioenrechten is niet te vermijden. Het pensioenfonds Metalen Techniek zal de pensioenrechten met ingaan van 1 april verlagen met 6,3%. procent. Een pijnlijke maatregel die 190.000 gepensioneerden direct in de portemonnee raakt. Het is een. Een niet prettige boodschap, rekent u het zichzelf aan eigenlijk... als fonds, als, als bestuur van het fonds... dat u niet in staat bent geweest om dit te voorkomen? We hebben het uh, niet kunnen voorkomen. De beleggingsrendementen zijn de afgelopen jaren... Uh, over een lange periode goed geweest. Maar de verplichtingen van het fonds zijn gewoon veel harder gestegen. Vooral door het feit dat we langer leven... en de negatieve effecten van de financiële crisis. Want ja, het ligt niet aan u. Het ligt niet aan het pensioenfonds zelf. Uh, het ligt wel aan het feit dat we te laat het pensioencontract zijn gaan moderniseren. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat we veel langer zijn gaan leven. Krijgt u het verwijt eigenlijk van uw achterban dat mensen zeggen van... ja, maar u zit daar toch om dit te voorkomen? Zeker krijgen wij die verwijten. En wij proberen dan ook zo goed mogelijk uit te leggen dat uh, de echte negatieve effecten niet door ons alleen maar kunnen worden voorkomen. Um, en dat het daarom ook heel verstandig is dat er um, gekeken wordt... wat een veel beter toekomstig vast pensioencontract is. Het is een hele moeilijke discussie uh, gebleken om te accepteren... dat als we langer leven, we ook langer zullen moeten gaan werken. Dan nou zit er toch iets in van, uh, dat, dat er iets is gebeurd wat u niet had verwacht. Maar de aankondiging was ook alweer twee jaar geleden. Is zo'n een periode van twee jaar dan onvoldoende om maatregelen te nemen... waardoor dit soort dingen kunnen worden voorkomen? Waar we uh, de afgelopen periode natuurlijk ook vooral uh, last van hebben gehad... is dat alle negatieve effecten tegelijk uh, zijn gevallen. Uh, de combinatie van een stijging van uh, de levensjaren met de eurocrisis... heeft ertoe geleid dat de buffers van de pensioenfondsen smolten en dat die niet voldoende meer waren... om de stijging van de verplichtingen van het pensioenfonds te kunnen compenseren. Bent u er nu met deze korting? Bij gelijkblijvende omstandigheden hopen wij... dat wij geen tweede korting voor volgend jaar hoeven aan te kondigen. En dat betekent dat eind van het jaar... het pensioenfonds weer op het niveau is waar ze hoort te staan. Maar ik hoor toch een licht voorbehoud... Ik moet er voorzichtig mee zijn, want we zijn heel erg afhankelijk... van de mate waarin de economie zich ook gaat herstellen. Dat ziet er ietsje minder erg uit dan een half jaar geleden. Maar met name de eurozone zal best nog wel spannend zijn... hoe we daar dit moeilijke jaar, en dat geldt niet alleen voor ons... maar ook voor andere sectoren, hoe we dat doorkomen. Dus helemaal uit te sluiten is het niet? Het is niet helemaal uit te sluiten, zoals ik zei. We hopen het. Jorgen Gies Wouters, directeur van Pensioenfonds Metaal en Techniek... in gesprek met verslaggever Gertjan Dennekamp. Na acht uur hoort u een reactie van de oudere koepel CSO. En we hopen dan natuurlijk ook meer al te melden... over die persconferentie die eraan zit te komen... van het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank. Want uh, ja, wat we wel kunnen melden is dat de ontknoping... rond sns Real Bankverzekeraar aanstaande lijkt. Er lijkt belangrijk nieuws aan te komen. Blijf luisteren. Omroep Zeeland sloot ruim een uur geleden een marathon-uitzending af op de radio. De hele nacht vertelde ooggetuigen over wat zij dertig jaar geleden meemaakte toen de dijken doorbraken. De nacht van de ramp. Omroep Zeeland staat stil bij de Watersnoodramp van 1953. ...en dat aan de lijn maar ik niet Dat is cool. yeah, Het no van Hermon heeft de regie gedaan tot nu toe... ...en nu kruipt ze zelf achter de microfoon als presentator... Uh, ...om te luisteren naar al die verhalen... ...uit een tijd die je zelf niet hebt meegemaakt. Uh. Hoe is dat? Ja, op zich uh, ja, hoef je iets niet zelf meegemaakt te hebben... ...om mee te kunnen leven... ...maar ook om je voor te kunnen stellen hoe het was. En natuurlijk zal ik die angst en zo er nooit zo bij voelen... Maar als je mensen hoort vertellen, ja, dan grijpt het je toch aan. En, maar ik, ik zie hier de nieuwe gasten al staan en ik ga ze zo even bijpraten en dan vertel ik dat ook. Uh, goeiedag. <laughs> hallo, Elsa. Hallo. Hallo. Hallo. Of misschien verhalen die u tot dusver nog niet heeft durven vertellen. Die verhalen zijn welkom. Niet alleen nu, maar ook de hele avond en nacht. Een groot deel van de gemeente Stavenissen op Tolen is volledig verwoest. Voor zover men thans kan overzien, zijn ook hier 300 mensen verdronken. Wendy Blanchard komt de studio uitgelopen. heeft net een paar uur gepresenteerd. Hoe was dat nou om als jong iemand al die verhalen voorbij te horen komen? Ik vind het bijzonder indrukwekkend. Ik heb natuurlijk zelf familie in Zeeland, echt een Zeeuwse familie... die zelf niet dit soort verhalen hadden... maar meer vanuit de redderskant of hulp toeschieten. En als je dan dit soort persoonlijke verhalen hoort... en de emoties die daar nog steeds zitten na 60 jaar... Ja, je krijgt er zelf kippenvel van. Ik vind het echt heel bijzonder. Het verhaal wat mij opviel was van een mevrouw die vertelde... dat ze als meisje van elf op het dak met haar hele gezin zat... En tegen die tijd dat ze drie dagen en nachten later werden gered... Ja. was dat dak wat eerst heel groot was, toch maar ter grootte van een eettafel. En waren ze steeds dichter bij elkaar gekropen. Ja. En dan de rol van de bomen. Ik bedoel, uh, we kunnen ons er iets bij voorstellen. Ik bedoel, ik denk nooit dat je je in kan leven in zo'n traumatische situatie. Maar dat je eigenlijk per minuut vreest voor je eigen leven. Um, en dat je dan zegt van ja, als die bomen niet was geweest... waren we er met z'n allen niet meer geweest. Um, en... Ja, Je biedt ze nu de kans uh, om ja, die verhalen te vertellen. Het was met het dak waar de pannen verhoord waren. met zijn vader en moeder en zijn broers en zusters gedreven. Maar die gingen onder de telefoondraad door. En toen werd heel de gezin weggeveegd. En hij alleen kon een draad pakken. en toen is hij zo naar een paal gegaan. Ge ge ge ge ge ge en daar heeft hij in die paal. Er zijn die mensen hand, die soms 40 jaar hun mond hebben gehouden. 40, 50 jaar. en nu pas, zelfs 60 jaar inderdaad, zo erover gaan vertellen. Heb jij daar een verklaring voor? Ik denk dat... Er vroeger een, een, een mentaliteit was van we praten niet over onze emoties. Dat werd ook aangegeven in de uitzending. Je praat niet zo makkelijk over wat je overkomt. En vooral als het vers is, dan blijft het binnenskamers. Um, ik denk dat je nu afstand creëert. Maar dat je weet dat de generatie die nu leeft met die herinnering... Um, toch ervan bewust is dat het ook wel eens de laatste keer zou kunnen zijn. In ieder geval uh, op een kroonjaar of een jubileumjaar, hoe je het ook wil noemen. Um, en als je nu niet komt, dat mensen je verhaal nooit meer zullen kennen. En dan wil je toch dat stukje van je familie meegeven... of dat stukje van je geschiedenis meegeven. Ook aan de generaties na ons. Um, ja, dat blijft toch wel bijzonder mooi. Dus Omroep Zeeland heeft deze nacht eigenlijk gedaan aan oral history. Dat zeker, ja. En wij niet alleen, ook het watersnoodmuseum natuurlijk. Um, maar het blijft wel heel bijzonder dat je die verhalen los krijgt. En dat je ze opslaat en dat ze blijven, ook in de toekomst. Je kan wel uit bed komen, want volgens mij... Radio hoort u op het eind in een bijdrage van Karin Alberts... over die Marathon-uitzending op de radio bij Omroep Zeeland. Zo'n 800 asielkinderen mogen in Nederland blijven... omdat ze onder het kinderpardon vallen. Staatssecretaris Steven heeft de criteria voor dat pardon wat opgerekt. Het geldt nu ook voor kinderen die in Nederland zijn geboren... nadat het asielverzoek van hun ouders werd afgewezen. Hun pardon wordt vandaag van kracht. Carla van Os is van Defense for Children. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw van Os, u heeft zich voor deze kinderen ingezet. We hebben u er wel eens over gesproken. Bent u blij met deze het ruimere pardon? Nou, we zijn sowieso enorm blij met het kinderpardon. Dat is echt een kinderrechtelijke winst van de boze plank. Uh, nou ja, als, als organisatie kan je natuurlijk niet heel lang uh, je succes gaan vieren. Dus we zijn wel uh, uh, weer flink actief gegaan voor de kinderen die er buiten vallen. Dus altijd, je wil niet al te zurig zijn, maar er zijn natuurlijk altijd wel weer al die punten die beter kunnen natuurlijk. En daar gaan we uh, gewoon mee door. Ja, want ook zelfs bij dit uh, wat ruimere, pardon, zijn er kinderen die buiten de boot vallen. Ja, dat, dat is natuurlijk altijd zo. Als je regeling maakt, vallen de kinderen buiten de boot. Maar van sommige groepen vinden we dat echt onterecht. Mm. Neem bijvoorbeeld jongeren die echt voor een dertiende naar Nederland zijn gekomen. Dus ook vijf jaar in minderjarigheid in Nederland waren. En nu 22, 23 zijn. Die vallen er buiten. Dat, dat vind ik bijvoorbeeld onbegrijpelijk. Want waarom vindt u dat die kinderen moeten blijven? Nou, omdat het gaat om de kinderrechtsschendingen die die kinderen hebben uh, doorgemaakt. Door zo lang in onzekerheid te blijven. En zo in hun ontwikkeling uh, gestuurd, te worden. En dat geldt natuurlijk ook voor de mensen die dat wat langer geleden achter de rug hebben. Die, die, die schendingen die er toen zijn gebeurd, die blijven ook voor hen gelden. En die vindt dat als die rechten zo geschonden zijn, moeten ze echt als een soort beloning uh, ja, dit pardon krijgen? Okay. Ja, beloning. Ik, ik zie het meer als recht doen. Het, het heeft weinig te maken met mensenlievendheid, maar gewoon het respecteren van, uh, van de rechten van mensen. En wat ook een heel belangrijke groep is... is de groep die in een andere dan in een asielprocedure heeft gezeten. Dat is iets heel vreemds. Stel dat je hebt een procedure omdat je vindt dat je heel schrijnende situatie bent... en je hebt daarom uh, gevraagd of je mag blijven. nou Die kinderen vallen er ook niet onder. Het gaat alleen maar om kinderen die in een asielprocedure hebben gezeten. En dat ligt natuurlijk volledig buiten de macht van die kinderen... En welke procedure hun ooit zijn gestart. Dus ja. ja. Dat is ook een belangrijk punt waar we voor door zullen gaan. Is het u duidelijk hoeveel kinderen er nog buiten de boot vallen? Nee, dat is heel erg moeilijk in te schatten. Ik denk dat de gro best wel een grote groep nu binnen is gehaald. En ja. De TV heeft over 800 kinderen. Ik denk dat hij dat uh, goed inschat. Uh, en hoeveel kinderen daar we het dan nog over hebben... als je ook die andere groepen erbij zouden nemen. Het zijn er in elk geval minder dan die 800. Maar uh, nou ja, en is al niet tenminste elk kind wat er buiten valt te veel. En We vinden gewoon dat ze op grond van hun recht op gelijke behandeling... Uh, toch hier zouden moeten kunnen blijven. En wat gaat u nu doen om deze kinderen ook alsnog te laten blijven? Ja, het ligt een beetje per groep aan. Kijk, er komt nog een kamerdebat. We hopen dat daar nog enkele verbeteringen uit te slepen zijn. En alles wat dan niet gelukt is, daarvoor zullen we naar de rechter stappen. Goed, duidelijk. Dank voor uw toelichting, mevrouw Van Os. Graag gedaan. Carla Van Os van Defense for Children over het verruimde kinderpardon. Dan naar Deventer, daar is Mark Robin Visser... waar een moskee dagelijks een oproep tot gebed wil doen. Omwonenden die vinden dat ja. niet allemaal een goed idee, geloof ik, hè? Niet allemaal, een goed idee. Uh, het is ook wel vrij uniek in Nederland. Er zijn, uh, er zijn vele moskeeën uh, in Nederland die één keer per week een, uh, een, een oproep doen, maar uh, één keer per dag. Dat is uh, in Nederland vrij uniek. Ik zit nu samen met de voorzitter van uh, de moskee hier in Deventer, Orhan Jussel, even op de Wikipedia. Want we waren even de vertaling van, uh, van die oproep aan het opzoeken. Hè? Dat kan je gewoon op Wikipedia vinden. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen, allemaal. Ja, en die vertaling die hier staat, uh, dat is ook de juiste... Ja, dat is maar één vertaling. Ja. Uh, alleen hier zit het er nog extra bij voor het... Uh, alleen voor ochtendgebed. Ja. Nou, ik zal hem straks uh, op het internet ook uh, in mijn weblog eventjes uh, opnemen. We hebben even, voor de mensen die zich niet meteen een voorstelling kunnen maken... Uh, zojuist even een opname boven gemaakt. Wie heeft, uh, wie heeft de oproep net gedaan? Uh, de oproep is uh, gedaan uh, door het imam uh, van onze masker. Door de imam zelf? Ja, door de imam zelf. Uh, we gaan daar nu even naar luisteren. Zo klinkt die oproep. Uh, ja, het is misschien een beetje onbeleefd dat ik er nu doorheen praat... maar dit duurt ongeveer anderhalve minuut. We hebben het net uh, opgenomen. En jullie willen dit graag iedere dag door de wijk laten schallen. Laten klinken, ja. uh, dat is het uh, wens eigenlijk. Op dit moment uh, doen wij het alleen maar vrijdag. Ja. Uh, moskee Deventer is een uniek moskee. En uh, we hebben het niet uh, voor uh, Vanuit het bouw uh, ligt er al uh, hier uh, ja. door oudere mensen ook wat uh, jeugd. Uh, die dan uh, hier opgroeit. Ja. Um, Waarom wilt u dat zo graag? Nou, de, de, als je het uh, door de week komt... dan zijn het echt alleen maar oudere mensen die gepensioneerd zijn... die al jaren hier uh, gewerkt hebben. Yeah. Uh, en uh, ja, die zijn het op dit moment gepensioneerd. En die zijn in Turkije opgegroeid met uh, Azaan tot het oproepen. Azaan een... is het ochtendgebed en de mensen zijn het gewend. Ja, mensen zijn het gewend. En het is niet één keer, maar in Turkije is het vijf keer. En dat, is, uh, dat missen ze hier. Maar dan gaat het dus om uh, de nostalgie. Ja. Ja, niet nee. zozeer om de religie. Nee. nee, niet om de religie. Als het om de religie was. wat een uh, aantal mensen beweren. dat, dat, dat er hier een aantal jongens uh, radicaliseren zijn. dan zijn we juist uh, niet. anders uh, waren alle moskeeën. als het moet. Uh, dan was dat uh, wat dan ook. Uh, was dat ja. aan tot het oproep. Uh, maar goed, nou is er in Nederland uh, vrijheid van godsdienst. Ja. dus u hoeft niet eens een peiling. Uh, volgens mij te houden hier in de buurt. u zou het gewoon mogen doen. maar u hebt besloten. om toch de buurt eerst te raadplegen. Is dit een. een... Een voorbeeld van de Pol Nederlandse polder-islam? Uh, ja, nee, uh, kijk, natuurlijk Polderen maar. in Deventer? Uh, we leven natuurlijk niet in Turkije... of niet echt 100% islamitische ja. land. We leven in Wou Nederland. Uh, we leven in, uh, niet een uh, islamitische land. Uh, nee. We leven hier in Nederland. Uh, tuurlijk, um, we hebben ook rechten, plichten. Ja. Uh, we hebben gezegd, nou wettelijk mogen wij het meerdere keren uh, per dag doen. Maar die weg hebben wij niet gekozen. Nou, het, moet, uh, het is niet uh, iets verplicht vanuit nee. islam. Dus het is echt dan wat oudere mensen missen hier in Nederland. We hebben gezegd, we gaan het buurt informeren, uitleggen. Wat er en dan bent. gaan we afwachten wat de buurt ja. ervan vindt. En u ligt zich erbij neer als de meerderheid van de buurt zegt... Uh, daar, hou, daar hebben we geen zin in. Uh, ja, nee, we hebben het duidelijk uh, ook informatie gegeven. Ja. En de peiling is er gedaan en de brieven, enquêtes zijn naar okay. buren gestuurd. Uh, ja. dus nou, we wachten die uitslag in ieder geval uh, af. Ik ga zo meteen in ieder geval even dat ochtendgebed in mijn weblog plaatsen... met die vertaling van de Wikipedia erbij. Want ja, we zijn hier natuurlijk in Nederland... Zou je het niet gewoon beter in Nederlands kunnen doen? Uh, nee, dat, dat, kan niet? dat kan niet. Die vraag ja. is ook uh, gekomen waarom niet in het Nederlands. Het is ja. ook niet in het Turks. Het is een uh, ja. uh, origineel taal, is Arabisch. Dus dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Zometeen. Dat is onderdeel van de nostalgie. Uh, ja. Nee, ja. ja, als je dokter bent moet je ook uh, een bepaalde okay. termen leren. Uh, Orange Cell, bedankt. Uh, u ook bedankt. De Citroën C1.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 NOS-journaal. Ontknoping voor SNS-Real lijkt dichtbij. En pensioenen in de metaalsector fors omlaag. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Er lijkt een oplossing te zijn voor SNS-Real. Minister Dijsselbloem van Financiën geeft over een uur een persconferentie op zijn ministerie. En ook de directeur toezicht van de Nederlandse Bank is daarbij. Het is niet bekend waar die persconferentie over gaat... maar waarschijnlijk gaat het over de noodleidende bankverzekeraar. Gisteren werd bekend dat een groep bedrijven... onder leiding van de Britse investeringsmaatschappij... CVC Capital Investment... bijna 2 miljard euro wil pompen in SNS Real. Maar of minister Dijsselbloem ook voor die oplossing kiest... dat is nog niet duidelijk, zegt financieel redacteur André Meijnema. Het is nog onduidelijk welk kant het palletje nu opvalt. Gaat het nu richting de kant van CVC, capital partners... investeerders die de bank overnemen... andere niet met een constructie van een bad bank... Of Zegt uiteindelijk de Nederlandse Bank, ministerie van Financiën: het is voor ons uh, onvoldoende. We zijn niet akkoord met deze constructie en wij nemen de bank over, dus nationalisatie. Bij een explosie in een gebouw van een oliebedrijf in Mexico-stad zijn minstens 25 mensen omgekomen. Er zijn zo'n 100 gewonden. Die ontploffing was in de kelder van het gebouw. Volgens, onze correspondent van, volgens de correspondent van CNN zoeken de hulpdiensten daar nu naar overlevenden. Als er mensen zijn, zouden ze in de basement van een adjacent gebouw. The, uh, naar de the Pemex-tower. En uh, basically twee floors van de basement waren doodgedamaged. En and, uh, dat is the soort of current. Uh... Focus the operation right now. Drie verdiepingen van het gebouw raakten beschadigd... en mogelijk liggen er nog mensen onder het puin in Mexico-stad. Slecht nieuws voor gepensioneerden in de metaalsector. Pensioenfonds PMT Metaal verlaagt de pensioenen met ruim 6 procent. En vanaf april krijgen 190.000 gepensioneerden... daardoor tussen de 20 en 75 euro minder per maand. Volgens het fonds is dat onvermijdelijk. We hebben het uh, niet kunnen voorkomen...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 Wij zijn verantwoordelijk voor alles wat er ambtelijk gebeurt. Wij staan daarom ook nu in dit bankje. En wij zijn ook degene die nu de stevige maatregelen zullen moeten gaan nemen... om te voorkomen dat dit ooit nog gebeurt. De ambtenaren die het rapport achterhielden... worden waarschijnlijk binnenkort ontslagen. De watersnoodramp was vannacht precies 60 jaar geleden. Zeeland en delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant liepen onder water. Meer dan 1800 mensen kwamen op het leven. De nacht zelf, dus op het moment uh, ja, dat we daar in de loeiende storm stonden te kijken naar dat water wat er dus steeds naar, naar boven kwam, hoorden wij boven de storm uit uh, de mensen gillen aan de Torendijk een, een 100, 150 meter verder. Ja, dat vergeet je niet meer. Op verschillende plekken in Zeeland en Zuid-Holland zijn vandaag herdenkingen. En twee personeelsleden van Transavia zijn vannacht tijdens de landing op Schiphol niet goed geworden. En later waren er ook vier passagiers niet lekker. Na kort onderzoek konden de passagiers en die personeelsleden naar huis. Ze zaten achter in het vliegtuig, daar hing een sterke geur. Het toestel kwam uit Alicante en Transavia-onderzoek nog wat de oorzaak was van die stank daar achterin. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. De afgelopen dagen was het eerder herfstachtig dan winters en ook vandaag is dat weer het geval. Het is bewolkt en vanavond valt vooral in het midden en zuiden wat regen... en in de loop van de middag breidt die neerslag zich uit naar het noorden. Bij een meest matige zuidwestenwind wordt het zo'n 6 of 7 graden. Vanavond trekt de regen richting het oosten weg en wordt het tijdelijk droog. De wind draait dan naar het noordwesten, waardoor iets koudere lucht ons land bereikt. En vannacht volgt dan een nieuw neerslaggebied en valt er naast regen ook wat natte sneeuw. De minima liggen rond of net boven het vriespunt. Morgen wisselen buien en perioden met zon elkaar af. En de buien hebben daarbij een licht winterstintje. Er valt soms een beetje natte sneeuw. En daarbij staat een stevige noordwestenwind en wordt het maximaal 5 graden. Zondag begint droog, maar in de middag valt regen... en aan de temperatuur verandert weinig. En na het weekend tot slot blijft het wisselvallig... met later in de week mogelijk ook een meer wintersweertype.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 Acryool is het nieuwe buitenbeentje in literair Nederland. Vanavond in 24 uur met. Om 5 voor half 9 bij de VPRO op Nederland 3. Het is. Uh... Acht minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Met vanochtend alles over de waarschijnlijke, zeer waarschijnlijke redding van SNS, de Real, de bankverzekeraar. U kunt alvast bijlezen op onze website nos.nl en om half negen live de persconferentie van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Eerst maar eens even naar de sport, naar Tom van Teck. Tom, goedemorgen. Eén, goedemorgen. Het kan verkeren. Vitesse Ajax in deze keer... Won Ajax met maar liefst 4-0. Hoe kan dat ja, opeens? Ja, het was toch een beetje troosteloze omgeving. Vitesse was niet zo geïnspireerd, leek het wel. Uh, en het is ook bijzonder, want Vitesse heeft eigenlijk een moeizame periode achter de rug al een hele tijd. En alleen de wedstrijd tegen Ajax afgelopen zondag uh, richten ze zich ineens op. Het is ook wat onrustig, want uh, de 4-0 voor Ajax maakte een heleboel duidelijk. En coach Rutte doorgaans uh, zo rustig, die zei na afloop ineens, dat hij misschien wel uh, weg wil aan het einde van het jaar. En zich in de steek gelaten voelde door de club-eigenaar. Nou, Kortom, allemaal dit soort teksten zijn nooit bevorderlijk. Dus uiteindelijk werd het inderdaad een heel kalm avondje voor Ajax. En het leukste was het voor Sikterzon heel vaak en heel lang geblesseerd terugkerend twee treffers. Dus uh, nou, die heeft nog de leukste avond gehad, denk ik, uiteindelijk van iedereen. Want er waren niet zoveel mensen bij gisteravond. Nee, nee, hoe gaat het nu verder? Welke... Nou, de loting, uh, ik denk met name Peck Zwolle, die wil natuurlijk heel graag thuis spelen. Ja. En dat is gelukt tegen PSV. Dus dat is een hartstikke leuke halve finale. Ajax-AZ zijn ook altijd leuke wedstrijden. Dus wat dat betreft kwam de loting eigenlijk, uh, denk ik wel een beetje mooi uit. Een heleboel mensen zullen nu denken nou dat wordt wel Ajax PSV die finale. Maar dat moet allemaal nog maar blijken want dat bekervoetbal is wat dat betreft toch leuker dan ooit. Ook al was het gisteren een beetje troosteloos die KVB beker. Dat gaat ook echt wel goed in Nederland. Oké. Okay. Nog even naar het wielrennen. Um, voorpagina van de Telegraaf bijvoorbeeld vandaag weer een foto van Michel Rasmussen met, ja. met een grote rode randen rond zijn ogen. Hij heeft volgens mij heel slecht geslapen voordat hij die persconferentie gaf. Ja. Wat weet Herman Ram allemaal van de Nederlandse dopingautoriteit? Oh, ja, die weet heel veel, want die is aanwezig geweest. Die heeft allerlei dingen gehoord. En Rasmus heeft dus gezegd, zoals veel andere renners hebben gezegd... ik heb iets over mezelf verteld, maar niet over anderen. Heeft hij gezegd, nee, ik heb alles, alles, alles verteld over anderen. Hoe het ging, langs welke wegen, op welke manier. Nou, zelf noemde hij ongeveer alle middelen die bekend zijn op dit gebied... Ja. dat hij die twaalf jaar lang genomen had. Twaalf jaar lang ook gecontroleerd en niet gepakt. Hij wist op ingenieuze wijze, zoals velen. Dus dat systeem te ontwijken. En uh, ja, Herman Ram mag uiteraard niet naar buiten komen. Maar goed, het is de zesde Rabo-renner uh, die nu naar buiten komt. Uh, als je bedenkt dat de Rabo zelf zei: we stappen uit het wielrennen. omdat zij als een soort uh, asterix dorpje dachten. nog als enige dopingvrij uh, in een grote mm -hmm. wereld rond te doen. Ja, dat wordt wel steeds uh, moeilijker. Het verhaal voor dokter Leinders. die twaalf jaar lang aan de Rabo-ploeg verbonden was. en die vaak genoemd wordt. En ik denk dat heel veel mensen die denken: oh jee, nou ben ik ook genoemd, uh, slecht slapen. En er zijn. Heel wat dominostenen omgevallen. Dit is wel een hele grote hoor. Dit zou de wereldrecordpoging wel eens uh, weer op de, op de kaart kunnen bekijken. Van gevallen dominostenen. Dus ik ben heel benieuwd. Want ik denk dat niet alleen Rasmussen slecht slaapt. Maar ik denk dat heel veel wielrenners die bij hem in de ploeg hebben gezeten. Nu heel slecht gaan slapen op ja. dit moment. Ja, en, en, en is het jou nou duidelijk geworden of er na de introductie van, van dat bloedpaspoort ook nog gebruikt is? Want daar was er wat nou, onzekerheid over hè? Nou kijk, hij zegt op 2010. Um, eh, dat is in ieder geval nog toen dat bloedpaspoort ook al enige tijd uh, liep. Uh, nou goed, dokter Leinders is aan het werk gebleven. Uh, Frank Schlek hebben we van de week nog uh, geschorst zien worden. Contador hebben we in een bankje zien zitten. Dat is allemaal van na die tijd. Dus dat het lastiger is geworden, dat lijkt wel absoluut waar. Maar dat verhaal dat wielrennen helemaal dopingvrij is, uh, ook dat wordt toch wel een steeds lastiger verhaal om dat uh, heden ten dagen geloofwaardig te houden. Oké. Okay. Tom van het Hek, dankjewel Tom. Dan gaan we naar uh, SNS is straks om half negen persconferentie van minister Dijsselbloem en de Nederlandse Bank. Er zijn inmiddels heel wat verslaggevers, ook bij de NOS, die ongewassen richting Den Haag aan het rijden en, en rennen zijn. Peter Blok, jij bent er één van hè? Nou, met uh, toch snel geschoren. Ja, je moet er toch netjes uitzien op zo'n bijzondere dag bij zo'n bijzondere persconferentie. Inderdaad, kwart voor zeven een smsje van jou ja hoor. Eindelijk gaat er een persconferentie komen... van minister Dijsselbloem van Financiën... en directeur Jan Seibrand van de Nederlandse Bank. Ja, wat gaan ze zeggen? We weten natuurlijk SNS flink in de problemen... al een hele tijd door dat vastgoed. En uh, ja, Dijsselbloem heeft nu dus een oplossing bedacht... waarmee het uh, de Nederlandse belastingbetaler zo min mogelijk gaat kosten. En uh, ja... Of die private partijen daarbij betrokken zijn, ja of nee, dat zullen we straks allemaal zien en horen. En Peter, het gaat met name dan natuurlijk over het probleemgebied van SNS. Laat het zomaar even noemen: het grote struikelblok. De dat goed. hè. Ja, ja dan uh, wat, uh, wat gebeurt daarmee? Ja, uh, vrij veel politieke partijen willen daar niet uh, voor opdraaien. voor alleen dat slechte deel van die SNS-bank. Ja, en dan is de nationalisatie weer dichtbij. Maar ja, dat zijn allemaal uh, de scenario's die je nu uh, allemaal uh, logischerwijs kunt noemen. Maar binnen een uurtje weten we het. Dus uh, we hoeven niet zo heel lang meer in spanning te zitten. Fijn. Half negen is het zover. Kijk eens aan. Peter Blok gaat richting het ministerie van Financiën. En praat u vanochtend bij en bij mij in de studio later vanochtend Zweden van Wijnbergen. Voor uh, duiding en analyse. Dus blijft u luisteren. Wat hebben we geleerd van de watersnoodramp? Gaan we het zo dadelijk over hebben? De verkeersinformatie, opnieuw kan ik daar kort over zijn. Er staan geen files, een goede reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. De watersnoodramp 60 jaar geleden werd Zuidwest-Nederland verrast door de ramp. Meer dan 1800 mensen verdronken en zeker 100.000 mensen verloren hun huis. Waren dakloos. De ramp bleek achteraf de stuwende kracht... achter de ontwikkeling van kennis over water in Nederland. Nederlanders worden overal ter wereld uitgenodigd om dijken aan te leggen, waterkeringen te bouwen en advies te geven. Han Vrijling, emeritushoogleraar Constructieve Waterbouw aan de TU in Delft. Meneer Vrijling, welkom in de uitzending. Goedemorgen, mevrouw Lensen. Zou dat tegenwoordig ook nog kunnen in Nederland? Zo'n enorme watersnoodramp waarbij meer dan 1800 mensen omkomen? Nou, niet onmiddellijk, maar uh, er zijn bepaalde ontwikkelingen. En uh, dat is dat uh, op dit moment 33 van onze primaire waterkeringen niet aan de eisen voldoet. En uh, dat is een feit wat uh, minister Schultz niet vermeldde in haar mooie verhaal met de vraag of we nog een tonnetje op zolder hadden. Ja, ja want, want uh, als het aan minister Schultz zegt... Die, die waarschuwde afgelopen weekend... Dat ja, we, die niet goed, ja, ja, dat we niet goed voorbereid zijn. Maar uh, ja. u zegt, maar, kijk eens even naar uw eigen ministerie ik, en, exact, en in Nederland. Exact, precies. Dat is toch uh, iets uh, wat we uh, na al die eeuwen ervaring met overstromingen... ons wel moeten realiseren. dat Als je niet zorgt dat de boel... Uh, goed onderhouden is, dat je gevaar loopt. Maar goed, ik begrijp het wel, want dat kost heel veel geld. En voorlichting wat nou, minder. Ja, maar veel geld is ook relatief. Het kost uh, ongeveer een miljard per jaar. En we geven zevenmaal, ja, dat is nu veranderd allemaal... maar we gaan altijd zeven keer zoveel uit aan ontwikkelingswerk. 1 miljard per jaar zou het kosten om bijvoorbeeld die, die waterkering op orde te krijgen? Ja. En de dijken? Ik heb volgens mij geen contact meer met onze gast... want ik krijg geen antwoord op de vraag hoe het met de dijken in Nederland zit. Wel dus met die waterkeringen. 33 van de waterkeringen is niet op orde, zegt meneer Vrijling. Meneer Vrijling, u viel even weg. Ja, ben uh, dus, er weer. Ja, u bent er weer, gelukkig. Want oh, ja, okay. wij waren, uh, u had het over de waterkering, dat dat een 1 miljard zou kosten. Hoe, hoe is het met de dijken? Nou, dus uh, die dijken om, om die te onderhouden kost uh, ongeveer een miljard per jaar. En dat dat schrijft u daarvan onder de waterkeringen. Beschikbaar. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, okay. ja. En de helft daarvan is beschikbaar, zegt u. Ja, ongeveer. Dus we hebben nog 500 miljoen nodig. Extra, ja. Hmm. Hmm. En, hoe noodzakelijk is het? Want u zegt 33% procent van al die waterkeringen is niet op orde. Wat, wat zou dat direct tot problemen kunnen leiden? Nee, dat leidt niet direct tot problemen. Ik vergelijk dat altijd met de APK-keuring. Als uw auto niet door de APK-keuring komt... betekent dat niet dat hij morgen in elkaar zakt. Mm -hmm. Maar uh, ja, we wel. maken afspraken in een beschaafd land, hoe het hoort. En uh, ja, nou, of je moet de afspraak veranderen... of je moet uh, je afspraak nakomen, een van de twee. Even terug naar uh, 60 jaar geleden. Was uh, er voor de watersnood toen geen notie... dat het water zo gevaarlijk kon zijn? Jawel. Uh, Johan van Veen uh, heeft doorlopend gewaarschuwd dat het niet in orde was. Maar uh, voor zover ik begrepen heb, heb men toen gekozen voor de wederopbouw na de oorlog boven het uh, herstellen van de waterkeringen. Mm -hmm. Maar het andere element is dat die storm in 1953 dermate hoog was... dat die gewoon uh, over de dijken heen ging. zou we waren ontworpen op zeg maar, eens in de 100 jaar storm. En dit was een eens in de 250 jaar storm. Dus die was uh, 60 centimeter tot een meter hoger... dan uh, waarop men ooit gerekend had. Het heeft Nederland toen enorm wakker geschud. En inmiddels worden Nederlandse ingenieurs overal ter wereld gevraagd... om hun expertise. Zijn we echt zo goed? Ja, ik denk dat we wel goed zijn en al eeuwenlang. Hè. Ik heb uh, uh, ook al vermeld dat we rond 1600 al uh, in Engeland waren. Dat was een Cornelis Vermuiden. Die heeft aan de Oost-Engelse kust uh, een heel dijken- en slotensysteem aangelegd. Mm -hmm. We hebben in Thailand de, het hele irrigatiesysteem bedacht. De Thais hebben dat later verder uitgevoerd. Royal Irrigation Department. En uh, ook uh, tegenwoordig, uh, in Dubai kent u wel, die grote eilanden die daar aangelegd zijn door Nederlandse baggeraars. Dus dat gaat nog steeds door. En, en is het, uh, het fundament van al die kennis, is dat nog steeds op orde? Gaat het goed met de opleiding in Nederland? Blijft die aanwas daar? Ja, de aanwas uh, gaat wel goed. Er is alleen uh, één element waar iedereen over spreekt, dat er te weinig technisch is. Nou, we hebben geen geluk met deze verbinding. Dat is heel vervelend, want het is hartstikke interessant... om te spreken met uh, Emeritus hoogleraar Han Vrijling... constructieve waterbouw aan de TU Delft. En het is ons gelukt u om u <laughs> weer, weer <laughs> aan de lijn te krijgen, gelukkig. Oh, ja. Nou, um, u was even om ja, het, het samen te ja, vatten dus... bij het verhaal... dat het wel goed gaat met de opleidingen, met het fundamenten, maar... Maar uh, er is nu een tekort aan technici, zegt iedereen. En dat uh, zit er ook in dat veel technici wat anders gaan doen. Van uh, de technici gaat maar een derde in de techniek werken... en twee derde gaat wat anders doen. Mm -hmm. En het uh, dat is de oorzaak, uh, is de, de lage betaling. Technici verdienen veel minder dan uh, economen, weet ik wat. Dus uh, veel technici gaan in het management en in de advieswereld... in plaats van in de techniek. En is de kwaliteit van de opleidingen nog altijd goed? Ja, die is goed. Alleen, ik word natuurlijk ook ouder en kritischer. Maar nu met de invoering van het Bachelor-Master-systeem zie je dat veel mensen een bachelor doen in. Eén richting en dan afstuderen, master in een andere, in de waterbouw bijvoorbeeld. En dat zet het systeem wel onder druk, want dan hebben ze eigenlijk niet de goede vooropleiding. Nee. En uh, dat merk je dan niet precies in wat ze afstuderen, maar wel in een bredere kennis van de civiele techniek. Maar dan moet Nederland als waterland, dat voor oploopt en overal gevraagd wordt, dus wel een beetje op de tellen de, de passen. Dat we dat dus bovenaan blijven. Ja, zeker. Want de andere landen zitten ook niet stil. Hè? U hoort uh, vaak van de Chinezen. Nou, die bouwen ook uh, gigantische werken. Dat kan je gewoon niet voorstellen. Want wij staan te aarzelen, zelfs bij het onderhouden van de dekken. Maar de Chinezen die bouwen zeg maar nieuwe havens. En die, die, die winnen polders aan in een tempo wat. wat nou, ik geef het op. Ik geef het echt op met meneer Vrijling. dat ligt niet aan meneer Vrijling, maar dat ligt gewoon aan de verbinding. Hij zit in een studio van RTV Rijnmond. Maar het gesprek is nu al voor de derde keer onderbroken. Uh, hij maakt zich dus wel zorgen over de Nederlandse positie... als uh, voorloper op het gebied van waterbouw. Uh, Han Vrijling hoort u, emeritus hoogleraar... constructieve waterbouw in Delft. Nou, fractievoorzitter Henk Roldemaar van 50PLUS... die moet vandaag voor de rechten verschijnen... wegens computervredebreuk, oftewel hacken. Hij wist binnen te komen op een website met medische dossiers. Volgens Kool valt hem niets te verwijten... omdat hij wilde aantonen dat de beveiliging van medische gegevens niet deugde. De vraag is dus of hij misschien iets te ver is gegaan. Ook de Tweede Kamer discussieert inmiddels over het zogenoemde ethisch hacken. Een bijdrage van Michiel Breedveld. De voorman van 50PLUS is het zesde Kamerlid dat vervolgd wordt. Meestal gaat het om uitspraken van een politicus, denk aan Wilders. Krol moet zich verantwoorden voor een computerkraak. April vorig jaar logt Krol met zijn tipgever in... op de website van Diagnostiek voor U, een medisch centrum voor bloedonderzoek. Op de website kunnen artsen de uitslagen... en diagnostische gegevens van hun patiënten inzien. Krol openbaart de kwestie bij Omroep Brabant... Hij zegt geschokt te zijn wat voor informatie allemaal op straat lag. Medicijngebruik, of ze HIV-positief zijn, of ze aan de alcohol zitten, of ze welke drugs dan ook gebruiken. Krol beweerde direct alarm geslagen te hebben toen hij merkte dat hij deze gegevens zo gemakkelijk kon inzien. Medicentrum stelt echter dat bij deze actie van Krol 17 dossiers met medische gegevens zijn bekeken. U heeft dus maar één dossier bekeken en toen gebeld? Nee. Ik denk dat we iets van vier, vijf dossiers bekeken hebben. U weet niet, niet precies, hoeveel nee, dossiers? maar het waren, het waren er niet meer dan tien. Uh, het zijn er hooguit vijf, misschien zes geweest. Het waren een paar dossiers om te kijken, is het echt zo? En toen ik dat zag, heb ik meteen gedeld. Maar u zegt vijf, maximaal tien? Ja, maximaal tien. En daar zit mogelijk het probleem. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie... presenteerde onlangs de richtlijn ethisch hekken... Die richtlijn moet hackers beschermen... die louter in maatschappelijk belang een computer binnendringen... en een misstand aan de kaak stellen. Maar die richtlijn zegt ook dat het niet is toegestaan... om herhaaldelijk toegang tot het systeem te verkrijgen... of de toegang te delen met anderen. Was dat nodig om erachter te komen dat het mis was. Want ik kan me ook voorstellen, bij één dossier als u binnen bent... dan weet u toch ook, dit kan dus? Nou, Ik denk dat je dat achteraf ook met één dossier had kunnen doen. Maar je bent zo verbaasd. En ook omdat je wilt weten, je wilt natuurlijk wel wat vergelijkingsmateriaal hebben. Want je tikt er één aan, je ziet wat gegevens... en dan denk je, zijn dit de gegevens die je van alle patiënten hebt? Of is dit toevallig een uitzondering? Maar u zegt achteraf misschien één was genoeg. Heeft u er ook spijt van dat u meerdere dossiers... Oh nee, volstrekt niet. Misschien had ik er zelfs wel meer moeten bekijken. De rechter zal beoordelen of Krol te ver is gegaan. Kamerleden willen daar geen oordeel over geven... maar in zijn algemeenheid vindt een Kamermeerderheid... de richtlijn van opstelten niet ruim genoeg. PvdA, CDA, SP en D66 willen dat ethische hackers... voortaan beter beschermd worden... mits ze een veiligheidsprobleem onmiddellijk melden. Voor Henk Krol is het een uitgemaakte zaak. Hij meent met goede intenties gehandeld te hebben. Bij deze hele actie heeft u op enig moment gedacht... ik pleeg hier misschien strafbare feiten. Geen seconde. Was het goed geweest als u van tevoren zich op de hoogte had gesteld van de wet? Eh, dat is altijd verstandig om dat te doen. Maar dat is altijd een redenering achteraf. Op dat moment kookte ik van woede... dat de gegevens van zoveel Brabanders zo onbeveiligd op straat lagen. Dat was mijn drijfveer. En als het morgen zou gebeuren, zou ik het weer doen... Tenzij ik volgende week van de rechter hoor dat dit absoluut niet mag. En dat zei Henk Ho van 50PLUS. Wij volgen deze zaak uiteraard en als er uitspraak is... dan hoort u dat op Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal Mediaoverzicht. Bij me, Raymond Ree, Goedemorgen. Goedemorgen. Dijzelbloem is nu aan zet. kopt het Financiële Dagblad... boven een analyse van de mogelijke oplossingen voor SNS Reaal. Een goede timing van de krant, want zometeen om half negen... geeft de minister een persconferentie... samen met de directeur Toezicht van de Nederlandse Bank. Daar gaan we dan. Valt te lezen op Twitter. Een hele lijst van mensen die de persconferentie van half negen aankondigen. Oplossing SNS Real nabij wordt veel geschreven, maar ook SNS Refaal en de hashtag Bankroet. Ook wordt er gewezen dat SNS in ieder geval niet bij is. Wat Dijsselbloem bekend gaat maken, hoort u hier om half negen. En alle ontwikkelingen zijn ook te volgen op ons liveblog op nos.nl. Natuurlijk ook in de kranten aandacht voor de watersnoodramp van 60 jaar geleden. De Volkskrant schrijft over de winst van 53. Watermanagement werd een lucratief exportproduct voor Nederland. Tadee maakte een reportage in het Brabantse Heineken. 76 mensen kwamen daar om het leven. Thuis werd er nooit over gesproken, zegt een 68-jarige vrouw. Ze verloor haar oom tante en neefjes. Als ik erover begon, werd mijn moeder woedend. Omroep Zeeland schrijft dat het Rode Kruis... bij dreigende overstromingen voortaan tips gaat geven... over hoe mensen zich kunnen beschermen. Via radio, tv, krant, sociale media worden burgers benaderd. De organisatie vindt dat Nederlanders slecht zijn voorbereid... omdat ze denken dat een ramp hen niet kan overkomen. Het Turkse Hurriët schrijft over een Nederlandse gids... die in verband wordt gebracht met de mysterieuze verdwijning... van een Amerikaanse vrouw in Istanbul... De dag voor haar terugreis naar de VS werd de vrouw voor het laatst gezien in het centrum. Uit politieonderzoek blijkt dat ze vlak voor haar verdwijning contact had met de Nederlandse gids. Het werden afgesproken bij de toeristische galata toeren Sindsdien is eigenlijk niks meer van haar vernomen. Op de website zijn foto's van de vrouw te zien. Vier achter de toestanden bij de Koninklijke Marine, schrijft de Telegraaf. Acht vonkelnieuwe NH-90 helikopters zitten zo vol technische gebreken... dat de marine noodgedwongen uitvaart met oude Belgische helikopters aan boord. De levering van de toestellen door het Italiaanse bedrijf Augusta is jarenlang vertraagd. In totaal zijn er twintig helikopters besteld. Acht zijn er dus inmiddels geleverd. Maar die staan vaker met pech aan de grond dan dat ze vliegen, meldt de krant. De gemeente Haren weigert volledig inzicht te geven in de begroting van de commissie Cohen, de commissie die onderzoek doet naar de Facebook-rellen in Haren. RTV Noord en het Dagblad van het Noorden hadden via een beroep op de wet openbaarheid van bestuur om die cijfers gevraagd. De begroting is wel versterkt, verstrekt, maar de vergoedingen voor Cohen en alle andere medewerkers zijn weggestreept. De gemeente zegt dat dit ter bescherming van de privacy is gedaan. Uit de stukken blijkt dat Cohen betaald krijgt voor 23 commissievergaderingen. En daarnaast brengt hij 15 dagen voor andere werkzaamheden in rekening. In het AD aandacht voor een idee van Jan Slachter, de baas van Omroep Max. Hij wil de, de publieke omroep weer direct door de burger wordt gefinancierd. Wie Nederland 1, 2 en 3 wil zien, moet daar bewust voor kiezen en ervoor betalen. Wie niet naar de zenders kijkt, hoeft er ook niets voor neer te tellen. Nou, nu betaalt iedereen nog mee aan de publieke omroep via loonbelasting. Nou, Slachter wil die bijdrage dan afschaffen. Volgens hem is dat de enige manier... om de de publieke omroep echt onafhankelijk te maken van de politiek. Hij verwacht trouwens niet dat zijn voorstel het einde betekent... voor de publieke omroep. Ik verwacht dat 80 tot 90 procent kiest voor Nederland 1, 2 en 3... zegt hij overtuigd in de krant. Raymond, dank je wel. En blijft u luisteren, want zo dadelijk wordt u bijgepraat... over de persconferentie die eraan zit te komen. Persconferentie naar verwachting over sns real de bankverzekeraar. Wordt dus ook meer over in het bulletin. Tot straks. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eredivisie AZ Groningen. Voorzet, ja! Hij zit erin! Roda Herakles. Die een flinke redding hebben. En wat doen ze daar nou dan toch? Nak Pek Zwolle. En het doelpunt, 1-0. En op part voor 9, PSV ADO. Ligt hij ligt erin, hij ligt er al in. Uitstekend uitgespeelde aanval. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.